Van -Marie. Goedemorgen, mensen die in de zorg werken... krijgen nog altijd vaak te maken met agressie... blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het gaat om bijna zes op de tien zorgmedewerkers. Ook deze vrouw, die werkte met dementerende mensen... kreeg te maken met agressie. Daar ben ik meerdere keren op de werkvloer geslagen, geschopt, bespuugd, gekrapt. Er is ook een moment geweest dat ik thuis kwam met bloed op mijn gezicht. Dat ze bij WNL. Het zijn niet alleen patiënten zelf. Medewerkers worden ook vaker lastiggevallen door familie van patiënten. Ziekenhuizen nemen wel maatregelen, zo lopen er steeds meer beveiligers rond. Een flinke tegenvaller voor mensen met Alzheimer. Een nieuw medicijn wordt voorlopig niet vergoed uit het basispakket. Het middel zou te weinig doen en ook zijn er veel bijwerkingen... zegt het Zorginstituut. Volgens Alzheimer Nederland werkt het medicijn wel goed... voor een kleine groep patiënten. De Europese Commissie keurde het middel vorig jaar ook goed. In een trein in het oosten van Duitsland is een Nederlander opgepakt... die een ton aan cash bij zich had, in een tas. Hij zei tijdens de controle in de trein tegen de douane... dat hij met dat geld twee dure auto's wilde kopen in Tsjechië. Hij kon dan niet vertellen om welke modellen het ging... of wat die auto's kosten. En ook over de herkomst van het geld had hij een vaag verhaal. De douane vertrouwde het niet en heeft het geld daarom ingenomen. De Olympische Winterspelen. Het is dag 12 en er zijn weer medaillekansen voor Team NL... bij het shorttrack. De vrouwen schaatsen de relay finale op de 3000 meter, onder meer met de zusjes Velsenboer. En Jens van het Woud gaat weer voor goud op de 500 meter dit keer. Hij won al twee gouden plakken deze Spelen en daar zei hij dit over bij de NOS. Ik zei al tegen mijn vader, ik kan uh, net zo goed stoppen nu in principe. Nou, goed. Hij mag vanavond gewoon aan de bak vanaf kwart over acht. Weerop wereld van weerplaza zon en wolken vandaag blijft droog. Maximaal vijf graden, door, een koude wind, door, door de wind voelt het wel een stuk kouder aan... Morgen in het midden en zuiden van het land sneeuw. Oh. Ja, jij hebt niet meer zoveel met de sneeuw, hè? Oh, op. oh maar het is toch echt een feerieke wereld? Ja, het is goed. Het ziet eruit als een, als een Frozen film. Ik ben er klaar mee. Over een week is het maart. Laten we hiermee ophouden. Het is uh, voorjaarsvakantie in het zuiden van het oh, land. Daarom rustig op de weg. Hè? Doe het maar voorjaar. <laughs> de A4 is alleen een vertraging die er een beetje te doet. Dat is richting Amsterdam. Zes kilometer tussen de Schiphol-Tunnel en de Nieuwe Meer met een klein kwartier. Hey! Mathie en Marieke. Hoe krijgen luisteraars van q en kinderen terug van opvang, opa en oma of de oppas? Dat hoor je zo meteen naar WizDMC. Show me love. Q and honey show me love what are you about cue music Zes minuten over negen. Woensdag 18 februari. Dit is show 1584. Seizoen 8 van Matthew en Marieke. Goedemorgen, Domien. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Er is werkelijk een goudmijn geopend in de QA. <laughs> echt, een geweldige ader heb je aangeboord, Marieke. Nou ja, we hebben gevraagd hoe heb je je kind wel eens teruggekregen... van school, van de kinderopvang of van de opa en de oma. Laten wij nog één disclaimer daarbij maken. De mensen die samen met jou voor je kind zorgen... zoals dus al deze partijen, die zijn echt... Absoluut. Dus het is nooit een aanklacht nadat ze het verkeerd doen. We kunnen alleen wel even met z'n allen lachen... over hoe je dan soms je kind terugkrijgt. Het is gewoon geestig. Zo zegt Lisa bijvoorbeeld... Nou, mijn zoontje kwam uit school met zijn spijkerbroek binnenstebuiten... en zijn shirt achterstevoren. Mandy, onze dochter, kreeg op het begin altijd een plumeau... bovenop haar hoofd als staartje. Ik deed hem dan altijd opzij... maar bij de opvang kreeg ze hem toch altijd weer bovenop de hoofd. Dan een audiobericht van Saskia. Uh, toen mijn dochter anderhalf was... heb ik haar naar mijn schoonmoeder gebracht... En uh, zij ging heen zonder oorbellen. En zij kwam terug met oorbellen. Nou. Oma vond het leuk om haar eerste oorbellen cadeau te doen. En hey. dit ging zonder overleg. Oh. Um, ja, dat was wel een beetje gek. Ik uh, ben natuurlijk wel een beetje boos geworden daarover. Maar ja, komt niet meer terugdraaien te toch? Nee, dan maar omarmen. Dat vind ik echt heel, dat heel erg. Heel heftig. Ja, doe dat niet als opa en oma zijn. Jennifer, Goedemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. Dit gaat over jouzelf en is al een tijd geleden. Want jij was, uh, ja, jij was uh, klein en samen met jouw zus uh, ben je achtergelaten bij jouw oma... omdat jouw ouders op reis gingen. Ja, ja, ze waren net getrouwd en ze gingen met de motor op huwelijksreis. Dus uh, bleven wij bij uh, oma. oma. Uh, mijn zus heeft gewoon snel haar en ik heb grond haar. En mijn haar was denk ik net tegen mijn schouders. Uh, en uh, mijn uh, oma dacht van ja, dit gaat niet lukken zo. Dus uh, ging ze naar de kapper en heeft ze het kort geknipt... Uh, dus jouw oma heeft jouw lange krullen kort geknipt... omdat ze er niet mee uit de voeten kon? Ja. Ach, dat vind ik heel zielig. Nou ja, kijk, mijn moeder dacht van... Uh, mijn moeder is wel heel makkelijk in... en ik denk van, ja, zal wel, uh, dat groeit alweer terug. Dus het grappige was juist dat mijn vader boos was van... goh, je gaat het haar terugknippen. Ja, weet je, heb je hebt het hier dus later met je ouders over gehad. Hoe is dan de reactie, want ja, jouw vader die, uh, is blijkbaar dus heel boos. Hoe, hoe is dan de, de sfeer daarna, hoe is dat gegaan? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je je kind al zo terugkrijgt... en dat je dan zegt, oh ja, kan het gebeuren toch? Ja, mijn moeder die, die heeft nog zus de nog gesust van de moeder van mijn vader was het. Oké, okay, ook dat nog. Ja, en, en hij zei zo, laat maar maar, het komt wel goed. Ja, ja. Het groeit weer terug. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Uh, kijk, ik, ik was als kind, het klimde ik al overal in bomen en zo. En dat met dat korte haar hielp me ook niet mee. Dus op een gegeven moment uh, was het, oh, wat een uh, leuk jongetje. Oh, wat een paar jongens streken en ja. zo. En op een gegeven moment dacht, mijn moeder, laat ze me gewoon de jurk aantrekken. Ja, ja. Jij bent nu 35, heb je weer een lange bos krullen? <laughs> Ja, ja, dat nou, wel. gelukkig. is teruggegroeid. <laughs> terug <laughs> Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw kind ging logeren bij opa en oma. Is inmiddels al wel weer een tijdje geleden. En uiteindelijk kwam jouw kind ja. weer terug. En toen? Ja, toen dacht ik, nou, er is iets met die kleren, hier klopt iets niet. En toen bleken het de kleren van de logeerbeer van de oudste te zijn. Oké, die die moeten we heel even uitleggen. De logeerbeer, dit is voor mensen zonder ja. kinderen of met hele jonge kinderen, is dit uh, ge geen ding. De logeerbeer, dat is een soort van ja, wisseltrofee die door de klas gaat. En uh, de beer die mag ja. onder zoveel dagen bij een ander kindje in de klas slapen. Ja, die mag dan uh, logeren, de, de, de beer van de klas, die krijgt ook een dagboek mee. Tuurlijk. Uh, dus in het dagboek hebben we dat ook uitgebreid beschreven. Oh ja. <laughs> maar uh, ja, de jongste die kwam terug en ik denk, in dat shirtje en dat broekje, ik weet het niet hoor. De, de, <lacht> de kleren hadden de weer in de beren had ik geen kleren, meer. Ja, nou, ja, ja, ja. ja sowieso, de logeerbeer. Ik moet echt nog eventjes zin maken dat dat op een gegeven moment komt. Dat de logeerbeer ik zo goor ding. Goor is ja, echt is Goor ja. Ding. ja, ja, ja. ja maar ja, ja. die dank je wel, hè? Ja. Fijne ochtend. Zullen we nog even eentje doen? Ja, laten we doen. Lilian, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Dit heeft Hallo. iets te maken met jouw schoonmoeder. Dat is ook altijd glad ijs natuurlijk. Maar uh, jouw schoonmoeder die had wel een mening over de kleding van jouw dochter, hè? Ja, wij waren saai. Onze dochter liep gewoon in een spijkerbroekje en sneakertjes en een t-shirtje of een truisje. En zomers gewoon in een leuk shortje en een uh, blouseje. Ja? Maar mijn schoonmoeder ging altijd uh, winkelen met haar vriendinnen. En dan moest onze dochter in een tijgerpakje en een roze bontjasje. <lacht> en nou ja, helemaal opgedeerd, natuurlijk. Oh, oh, oh, oh. Maar de werd is tegen jullie gezegd, Lilian. De kleding van jullie kinderen vinden wij saai. Ja. Maar, maar ja, kijk, ik ben dus nog niet op dat punt met mijn Boris, die is zeven maanden jong. Je moet het maar eens proberen. Mijn moeder heeft ook wel een bek als een is. Maar ja, wij <lacht> gaan daar toch een beetje tegenin. Maar wanneer komt het punt dat je dan denkt... ja, oké, okay, we kunnen het wel zeggen, maar het komt niet meer aan. Dat blijkt bij onze kinderen zich saai kleden. Nou ja, wij dachten uh, meer in van, joh, het is uh, praktisch. Als je natuurlijk lekker naar opa en oma gaat, ja. dan uh, trek je ze praktische kleren aan. Maar ja, ze moest een showmodelletje worden, dus uh, vandaar. Het ja. is dus ook je schoonmoeder, je wilde er niet te hard tegenin. Nee. Nee, precies. Nee, en als ja. het deze ingegaan werd, dan liep ik vandaag mijn man over. Mooi verhaal Lilian, dankjewel. Joe, doei. Fijne woensdag. You look like I, know. Like a a mm. I know. I've been before.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 in my hand Sky full of stars bij Q-Music. Op de woensdagmorgen. Bijna weekend. Ja, och, ben je daar nu al helemaal mee bezig? <laughs> nou, niet echt. Maar ik zit zo'n beetje in het agentje te kijken. Ik zie overmorgen is het vrijdag... Bijna weekend. Zo lekker. Gaat ja, natuurlijk is dat lekker. Maar Mi dat is midden van ook, de week. Ja, maar het betekent ook het einde van dat wij samen in de ochtendshow zitten. En ik moet zeggen, ik vind het ook heel erg leuk. Even Ach, zo met jou twee weken. Vind ik ook heel leuk. Ja, het is eigenlijk maar anderhalve week. Daar waar ik nog het meest van eigenlijk. Vorige week ben ik een paar, een paar dagen ziek geweest. Dat nu, ja. uh, dat, dat, daar pluk ik nu de vangenvruchten van. Ja, ja, ja nu ja. deze week zo op zijn eind loopt. Hè? Nou ja, halverwege de week. Het is woensdagmorgen. We moeten toch beginnen met de woensdag eigenlijk. Maar ik merk wel, ik heb het al heel erg naar mijn zin gehad. Hé, hey, wat zag je allemaal in de agenda staan? Want ik weet waar jij naartoe wil. Nee, maar nu al afscheid. Hoor je dat? Ja. Zei, nu al, nee. Hey, we, hebben nog, we, hebben nog twee... nee, we zitten nog tot en met vrijdag samen. Ah, ik ben er joh. deze week ook op vrijdag, ja. zodat we er lekker gezellig samen zijn. Uh, nou, Ik zie in de agenda dat het aanstaande vrijdag, bijna dus, overmorgen... is Jim Garden te gast in Stefan's Pianobar. We hebben het eerder deze week nog over Stefan Bouwman gehad. Uiteindelijk een man is van, van vele talenten. Um, hij uh, heeft Jim te gast. Hij is een van de, de nieuwe Nederlandse ontdekkingen van dit jaar. eigenlijk. Ja, want het is een, het is een Nederlandse singer-songwriter. doet anders vermoeden de naam Jim Garden, maar dat is zijn artiestenaam. Jij denkt dat het een tuinman is eigenlijk? Tuinman, nee, Jim? dat zal niet. Nee, hij is niet earthworm Jim. <laughs> dat is lang geleden. Uh, Steven heeft met Jim al even gesproken om een vrouw te blikken op overmorgen. Hé hey Jim, jij komt vrijdag gezellig langs hè, Steven's ja Jazeker. Gaan we doen? We gaan lekker zingen. Wat dan? En we gaan uh, mijn nieuwe single Better Man uh, doen. Sowieso. En mijn oude nieuwe single van James, mijn andere project uh, met Lucas en Steve, die heet Love and Hold. Heb je er zin in? Zeker. 9 uur s'avonds, Q-Music op vrijdag. Ah, het is toch heel ver weg, is ook al bijna, toch vrijdagavond? Het is echt al bijna vrijdag hoor. <laughs> ja. Tuurlijk. Jim Gardner, aanstaande vrijdag in Steven's Pianobar. En nu op de radio met Better Man. I made promise.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 Get my mind Tim Gardner en Better Man. Hij is dus overmorgen vrijdagavond de gast bij Stefan Bouwman in zijn pianobar. We gaan naar richting half tien. Het laatste nieuws krijg je zo van Annemarie. Ja, en uh, steeds meer mensen die komen toch ergens in vast te zitten. Zo blijkt. In een toxische relatie. Wat een goede gok. Denk ik. Toxische relatie, dat is heel erg van nu. Ja, is dat dat? Ja, nee, het is niet de toxische relatie. VGZ helpt de zorg vernieuwen.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 Goedkoop, appels, Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, die verdient het. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 9,50 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl. Ben. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 Dus ik, goedemorgen. Twee voor half tien. Rustig op de weg. Eén vertraging langer dan tien minuten en dat komt door een pechgeval van Venlo naar Eindhoven op de A67 tussen Venlo en Noorderbrug met drie kilometer en elf minuten. Zon en wolken vandaag. Het wordt maximaal vijf graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Morgen in het midden en zuiden, jawel sneeuw. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Een op de zes nieuwe lokale politieke partijen... is tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dat zegt één Vandaag. Dat heeft de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen... helemaal doorgespit. Het gaat in tegen de wil van het kabinet. Dat zegt dat asielzoekers volgens de spreidingswet... juist eerlijk over alle gemeenten moeten worden verdeeld. En die gemeenteraadsverkiezingen die zijn over precies een maand. En als je nog niet weet wat je moet stemmen... kan ik me voorstellen. Nou, De stemwijzer staat sinds een half uurtje online... voor dik 250 gemeenten. Het is voor het eerst dat het er zoveel zijn. Voor veel moslims begint vandaag de ramadan. Ze eten en drinken een maand lang niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Deze mensen vertellen bij RTV Utrecht wat de ramadan voor hen betekent. Ramadan is voor mij ieder jaar weer een moment om dichter bij mijn geloof te komen. Ja, je meer reflecteert op je gedrag en waardeert eigenlijk wat je hebt... Ja, en dit jaar valt het begin van de ramadan samen met Aswoensdag. Dat is het begin van de vaste tijd voor katholieken. Altijd na carnaval begint dat. En de vaste tijd voor de katholieken duurt tot Pasen. Carnaval ja, ziet er dus nu helaas op. Na dagen van feesten en drinken is het nu op veel plekken in het zuiden van het land afsluiten. En puinruimen deze ochtend. Ook komen de meeste mensen die vrij hadden vanwege carnaval... weer terug op kantoor. Al geldt dat niet voor deze vrouw, die doet het lekker rustig aan. Meestal op als woensdag lekker naar de sauna samen, alles eruit. En dan donderdag en vrijdag nog een beetje op aarde komen. En dan de maandag erop ga je weer rustig beginnen. Nou. Heel verstandig, dit zei ze bij editie NL. Neem lekker de hele week vrij, toch? Ja, maar echt lekker, toch? Neem lekker de hele week vrij, ja. ja. als het kan. Ja. Ja. Ik, kom, ik zag deze week, een, dat is ook mooi, ik zag deze week bij Omroep Brabant. Komt natuurlijk uit Tilburg. Als ik volg Omroep Brabant op Instagram, zag ik een video. Ja, het is misschien de kat op het spek binden, maar uh, die video was een explainer... die uitlegde of je je met een kater mag ziek melden bij je ja. baas. Ja, ik zou zeggen van niet. Dat mag. De baas in kwestie mag namelijk niet vragen waarom jij je ziek meldt. Dus als jij wakker wordt ochtends en je hebt een enorme kloppend hoofd... en je denkt zo, ik kan echt niet werken vandaag... dan mag je dus je baas zijn en zeggen ik ben ziek... dan heeft de baas geen enkel recht om jou te vragen... Wat heb je dan? Of maar, waarom kun je niet komen? Kijk, het levert. Is heel weinig, erg schoolziek. Het levert want, weinig sympathie ja. op. En je collega's naaien er natuurlijk mee. Maar technisch gezien, wettelijk, mag je je ziek melden met een kater. Nou ja, dit was natuurlijk overal een item. Want dit komt ook uit het item. Mag je je ziek melden met oh, je echt? werk? Ja, ja, is, oh, ja, is ja, die is die? Dus ja. Ieder jaar met Carnival weer. Ja. En hier zeiden ze wel: kijk, je baas mag dat inderdaad niet vragen. En we mochten ze een vermoeden hebben, dan kunnen ze wel zeggen. Nou, volgende keer als het naar nog een keer gebeurt, dan uh, gaan we wel de bedrijfsarts even bij halen. die het dan moet afhandelen. Ah, dat wil je allemaal nee. niet. Dat moet je allemaal nee. Niet willen. Nee. Blijven nog eventjes in Brabant, want uh, ja, daar zitten steeds vaker mensen vast in een lift. Hè? Omroep Brabant komt hier ook mee. Um, de brandweer moest vorig jaar bijna 900 mensen redden uit een lift oh. in Brabant. Het gebeurt dan nog eigenlijk veel vaker, omdat de brandweer pas komt bij een noodgeval. Of als mensen langer dan een uur vastzitten, het gebeurt vooral vaak in oudere liften. Jij hebt vastgezeten oh. in de lift van het vorige pand waar Q-Music zat. Dat was verschrikkelijk. Maar vertel nog even over deze. Ja, dat die dieptepunt uit jouw leven. Ik krijg weer nu de rilling op mijn rug. Het was echt een afschuwelijke avond. We waren klaar met de, met de middagshow en wij stappen de lift in. Kijk, die lift uh, in dat oude gebouw. Uh, die was al vaak kapot. Dus we kregen ja. al om de week kregen we mails dat er weer een monteur was geweest. en die had zijn werk dan gedaan. Maar die lift is ook gewoon aan vervanging toe, denk ik. Daarom zijn we inmiddels ook verhuisd. En wij stappen om, uh, om kwart over zeven met het hele team van de middagshow. Echt met, uh, nou, met vijf man, zes man stappen we die lift in. En uh, wij zakken een stukje naar beneden. En opeens gewoon. Tak! Oh jee! Hangen wij stil! kijk, en dan begint natuurlijk het spannende, want hoe ga je dan met elkaar om? Je ja, zit vast... Wie dan... eet wie als eerste op? <laughs> nou, die kant ga je natuurlijk wel op, Want je denkt, de zuurstof raakt op. Het wordt steeds warmer. Met een minuut stijgt de temperatuur met minimaal anderhalve graad. Is het sinds dat moment dat we Anton Griep niet meer op de radio horen? Wie heeft Anton Griep opgegeten? Was het even Kunen? <laughs> nee, uiteindelijk, ja. Ik was wel blij mee. Kai Merck, zat er nog in de avond. Die heeft op de radio verslag gedaan. Die heeft ook meteen een monteur voor ons gebeld. Die monteur was super snel te plaatsen. Dus 20 minuten waren ook weer vrij. Nice Het is hits. Hit. Hit. Hit. Y'all, it is your boy Joe. You sound better with you. I heard that you were Het going home. I knew it right away something's wrong. I guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want.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 to escape my fears. Friendships only pass by the shore. Martin Gerritsen en Bonden High On Life... De Olympische Winterspelen in Milaan. Het is dag 12 van de Spelen. Het wordt een mooie dag met veel medaillekansen. Shorttrack bij de mannen. 500 meter vanavond. De finales zijn ja, voor ons heel laat. Kwart over ja. acht. Dan gaan ze daarmee beginnen. Met onder andere Jens van het Wouter en het team, uiteraard. En later op de avond, nog later op de avond, vanaf het tien voor negen. De finale van de relay. 3000 meter bij de shorttrack Vrouwen. Met daar onder andere Michelle en Sandra Velsenboer. Het zou mooi zijn als we daar nou weer medailles pakken. Want dat shorttrack ja, dat gaat zo ontzettend goed, joh, deze spelen. Dat gaat heerlijk. Mattie en Luc die zijn daar natuurlijk. Bastiaan van der Brink die heeft een appje gestuurd. Die gaat over Luc. Goedemorgen, een vraag voor Luc. Hoe zit het met zijn buitenlandliefdes? Is er al iets opgebloeid in Milaan? Ja, ik zag het bericht binnenkomen. Maar ik heb, waar refereert Bastian aan dan? Nou, Bastiaan refereert aan een eerder avontuur... dat Luc in Milaan heeft gehad. Mattie en Luc zijn na de zomer al eventjes naar, naar Milaan geweest... om daar wat dingen te verkennen. Ja. En toen is er een romance ontstaan tussen Luc... onze Luc van de Sportredactie, en Isadora. En Isadora komt uit Brazilië, als ik me niet vergis... maar was in Milaan met een vriendin... De vonk sloeg daarover. Zij hebben elkaar in Nederland zelfs ook nog even gezien. En daar is, ja, uh, voor toen in elk geval een mooie romance ontstaan die nu overigens ook weer voorbij is. Dus wij zijn allemaal benieuwd en hebben Luc even gevraagd, ontstaat er al wat? Och, de romantiek en Italië, ja die gaan natuurlijk hand in hand over straat. En daarom is het waarschijnlijk ook geen verrassing dat ik al ja, romantisch gedineerd heb in restaurantjes. Oh. Mooie fietstochtjes door Milaan heb gemaakt. Oh. Gekuierd heb door de sneeuw en veel heb moeten lachen. Uh, dat alles wel samen met Matti Valk. Want echt ah. de enige persoon die hier constant spreekt is Matti, Matti, Matti, Matti, Matti. Mijn wekker gaat om zes uur s ochtends. En eigenlijk is het vanaf dat moment meteen met Matti kletsen over van alles. En met name over de Olympische Winterspelen. En dan rond een uurtje of twaalf gaan wij te bedden. En dan word ik weer wakker met als allereerste Mattie Valk. Ja. Dus nee, er is helaas nog geen ruimte geweest... voor romantische buitenlandse romances, liefdes of one-night stands. En met een beetje pech... Als ik een kleine blik in de toekomst werp, komt dat er ook niet van. Hm. Maar zeg nooit, nooit. Wie weet dat ik vanavond, terwijl ik een bord pasta bolognese naar binnen slurp... ineens in de ogen kijk van... Ja, we gaan het meemaken. Ciao. Er kan ja, nog ja. van alles gebeuren, hè? Ja, nou ja, het is alle hoop natuurlijk hierop, want hij is onze vrijgezel hier op de redactie. Ja, dus het. we kijken allemaal naar hem als het om spannende verhalen gaat. dus was woensdag. Het is pas woensdag. Nou, net was het toch bijna vrijdag. Van nee, voor Luc is het pas woensdag. Ja, voor ons is het bijna vrijdag. En bijna is pas woensdag. Ik had het, ik had het. Of missing lovers past. Mijn broer used to call it. Eating out of the trash. It's never gonna last. Onze short trackers vandaag. Golden Huntrix. Thank you music. Jullie hadden hier net uh, tijdens uh, Huntrix een gesprek. Daar kan ik even helemaal niet in meegaan. Want jullie hebben allebei lenzen. Yeah. Ja. En jij zei, Domien, ik heb in mijn ogen vreven... waardoor ik nu met rechts niks meer kan zien. Ja, gewoon even. Ja, dat is ik heel vaag nu. En dan kon Menno aanhaken dat jouw lens wel eens uitvalt... <laughs> ja. tijdens het radioprogramma. Ja, dat is zo droog. En dan wrijf je je ogen. Dit is oh, op de tafel. En, en dan? Ja. ja, en dan wat doe je dan? Ja, dan probeer ik hem of terug te doen. Ja? Ik heb daglens, dus ik kan ze aan het eind van de dag weggooien. Maar ik heb ook altijd gewoon reserve. Oh ja, bij je altijd. Nou, in mijn auto. Dus dat oh, is ook okay. spannend, want dan moet je naar beneden. Ja, ik doe het met Special wel eens. Doe ik ja, dus dat waarschijnlijk niet zo goed te Nee, zijn dat, zijn, weet. Ik, dat weet ik. Maar ja, mijn ogen zijn toch al verloren, joh. Ik heb min 8, dus ik, uh, oh, ik ja. heb niet de illusie... dat ik nog uh, tot en met mijn 70 iets ga zien. Hey, maar kunnen wij hier ook iets als luisterend Nederland van merken? Is het zo dat als, uh, als bijvoorbeeld de lens van jouw linkeroog is uitgevallen, Menno... dat dan een van de twee liedjes in de battle, zeg maar... gewoon niet meer gevonden kan worden in het systeem? Omdat, jij, omdat je niet het niet goed meer kunt zien? Is nooit gebeurd. zou goed kunnen, natuurlijk. Ja. Nou, we gaan zo meteen nee, naar die uur. best wel oké. Okay, dus. ja, ja, bij jouw uh, linkeroog kunnen we zo meteen kiezen uit. Ja, de Kelly Family... Heb je goed gezien? Ik hoop zo dat mijn linkerlens uitvalt. <laughs> ja. En daar tegenover Celine Dion, my heart will go on. Ja, daar zou, goed. daar zou bijna ogen ook op vallen. ik ja. Ja, kan nu in de Ik heb Veel plezier, zo meteen de met het fouten hier met Menno.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 Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl. Met Mart Grol. Goedemorgen. In allerlei steden protesteren studenten op dit moment, zoals in Leiden en in Delft. Ze balen dat er nog steeds een tekort is aan kamers. Met kratten en verhuisdozen bouwen ze, bouwen ze daarom zelf een studentenkamer. Want geen kamer hebben heeft gevolgen, zegt een van hen bij RTL. En dat betekent dat je of op een dag heel veel bezig bent met reizen... van de ene plek naar de andere plek... en dat je daarnaast ook niet de ontwikkeling krijgt... hoe fijn het is om in een studentenhuis te wonen. Vanmiddag zijn er ook studentenacties in Utrecht en Groningen. Nieuwe lokale politieke partijen zeggen vaak nee tegen een AZC. Een op de zes zit er niet op te wachten, heeft een vandaag uitgezocht... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwkomers zijn klaar met de spreidingswet... die asielzoekers beter over het land moet verdelen... zoals deze nieuwe partij in Barendrecht. Je moet wel de wet respecteren. Maar dat betekent dus niet dat je het zomaar klakkeloos gaat uitvoeren.